Ja, mannen van Black Box Revelation, uh, jullie winnen hier de live act-proficiat. Blij ermee zeker? Heel blij, zeer, echt waar. Uh, het, is, het is de enigste act dat we eigenlijk voor uh, nominatie dat we konden in de wacht slepen, want dit jaar geen plaat uitgebracht en alle andere dingen ook niet echt van toepassing dit jaar. Dus we hebben eigenlijk enkel live gespeeld en uh, door dat heel jaar te doen is dat wel tof om aan, aan het begin van het volgend jaar voor vorig jaar de prijs te krijgen voor zoveel live te spelen, ik denk we hebben ongeveer alle publieken gedaan nu hè? en we heel veel verschillende publieken gehad van, van gapende koeien tot zotte zotte vossen <laughs> uh, echt alle publieken gezien en toch altijd alles gegeven wat, dat we, wat dat we konden geven en mensen zeiden natuurlijk altijd van jullie show we vonden het goed en we vonden het een goede show dus Misschien verdient, dat weet ik niet. Ik had het natuurlijk wel niet verwacht, maar we zijn, we zijn absoluut heel tevreden en gelukkig. Het is een felgegeerde award. Clouseau, dat is pop. En Zap Mama, die zaten natuurlijk daar ook op uh, vinkenslag. Clouseau wou die absoluut winnen, want zij ze zeggen van er is niks zo fijn als uh, geëerd te worden als, als artist. Omdat dat het, daar gebeurt het eigenlijk. We dachten ook wel van de, de concurrentie is groot en de kans is klein dat we dan hem echt gaan winnen. We waren ook eigenlijk totaal verrast en heel blij verrast dat, dat wij hem dan hebben gewonnen zo. Dus je ziet, ze zijn allemaal toch sterk live en dan dat wij het van hen allemaal kun, toch kunnen winnen als jongste tussen de open. De straffen is ook de wall of sound die jullie creëren met jullie getweetjes op een concert. Dat zeggen ze toch. Eigenlijk vinden wij dat ook wel een beetje. Hè. Dat is nu niet om te stoffen of zo. Maar... Het lijkt alsof dat jullie met meer zijn. Ja, maar dat is ook door, door wijze van, ja, dat, dat, dat we ook van alle dingen proberen met, met, met onze sound. Dan, dat Jan bijvoorbeeld met meerdere versterkers begint en met allerlei pedalletjes om dat, om dat te, te kunnen switchen en effecten op en ook qua drums proberen wij dan zo bij wijze van de massisten de een beetje te verplaatsen door melodieën in die, in die drumpartijen eigenlijk te zoeken. Door van van dan meer op die toms te spelen, dan gewoon een, een simpele drumbeat te spelen op een nummer. Dat zijn zo van alle dingen. Maar ja. wij denken eigenlijk ook veel na over, over de dingen dat we doen. Door met twee te zijn hebben we veel meer vrijheid om die wall of sound op neer te zetten. Mm -hmm. En dan... Soms meer op, is het meer. maar het is eigenlijk langs de kant ook toffer voor ons en een, een, een leuke uitdaging. En ja, voilà. De platenfirma geeft jullie die vrijheid dan ook? Die staan ons toe te juichen met een broek af, jongens. Is... Nee, nee, dat is wel. We hebben wel genoeg vrijheid om, om te doen wat we graag doen. Dus. Nu met de nieuwe plaat bezig, wellicht? Klaar met de nieuwe plaat. Dat komt uit 1 februari, dus dat is al binnen dikke drie weken. Nu is de eerste single uit en, en eigenlijk al tweede single. Ja, 4 maart komen we in de AB spelen, dat is ook al uitverkocht. Dus daaraan zag ik ook wel dat we wel... In die eerste vier jaar dat we begonnen zijn, dat we, dat we wel al een serieuze aanhang van fans hebben ge gewonnen. Plezant. Jullie blijven in hetzelfde genre zoals de eerste plaat. Is niet dat jullie andere dingen beginnen te doen? De tweede plaat is wel wat verschillend. Ze, ze klinkt veel rauwer en ook een, be een beetje donkerder. Maar je hoort ook dat ze, dat ze volwassener klinkt eigenlijk. Dat is ook omdat we ja, door al dat, al dat spelen die, die twee jaar dat we echt... Veel optreden, veel op tournees zijn geweest en veel gespeeld hebben te samen dat we... Het is wel echt goed. Ze ja, He? zijn, zijn er volledig tevreden van, echt waar. Ja, absoluut. 2009 was een sterk jaar voor jullie, voor optredens, festivals ook. Jullie hebben onder andere het voorprogramma voor Anouk gedaan. Wat was nu jullie hoogtepunt volgens jullie? Pukkelpop. Omdat dat dan expres eigenlijk in zo'n kleinere tent was. Terwijl iedereen wel wist dat die tent veel te klein was om dan echt wel op, van, op voorhand de, de diehards binnen te krijgen. En, en dat was echt al zoveel ambiance van voor de show, dat dat dan totaal uit zijn dak ging tijdens, tijdens het optreden. En, en dat was echt gewoon, gans van begin tot einde, echt puur ambiance en amusement en alles. We hebben dat ook op DVD uitgebracht dan. En... en 2010, dat betekent waarschijnlijk Black Box Revelation op gigantisch op veel festivals. Op zijn top en op zijn kop. Ja, dat... nee, maar nu de, de nieuwe plaat gaat uitkomen en in februari hebben we al uh, tournees gepland voor naar Zwitserland, Duitsland, Engeland gaan we doen. Voor, voor Frankrijk hebben we ook al enkele, enkele data's. Dat, dat we zijn aan het teamplannen dus. Het wel, ja. We gaan met Iggy Pop spelen in Parijs. <laughs> In lil, in lil. We gaan Lille plat spelen, He, met de worst erop. Ja, dat wordt, dat wordt wel. Maar je kijkt er echt wel naar uit, zo. Met de worst erop, Weer in, in. ja. <laughs> Alright, we wensen jullie heel veel succes en we komen jullie wel echt toch tegen op een of andere festival bij. Oké, okay. je